11 uur. De Radio 1 Show. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Zometeen het extremistische geweld in Nigeria. En we praten met schaatser schuine streep wielrenner Gert Jacobs. Nu het NOS Nieuws met Lieselotte Thomassen. <tomst2> Om de overheidsfinanciën weer gezond te maken moet er tot 2017 nog eens 20 miljard euro extra worden bezuinigd, zegt een studiegroep van ambtenaren in een advies aan de politieke partijen en het nieuwe kabinet. In de studiegroep zitten topambtenaren en vertegenwoordigers van het Centraal Planbureau en de Nederlandse Bank. Een soortgelijk advies in 2010 speelde een belangrijke rol in de verkiezingen en de kabinetsformatie van dat jaar. Volgens het advies moet het begrotingstekort al in de eerste periode van het nieuwe kabinet fors worden teruggedrongen om in 2017 uit te komen op een structureel begrotingsevenwicht. De ambtenaren vinden dat in de wet moet worden vastgelegd dat bij een begrotingstekort van meer dan 3% moet worden ingegrepen. De politie heeft vannacht vier mannen opgepakt in verband met de overval op een goudwisselbus in Leeuwarden. Er waren bruikbare tips binnengekomen, zegt de politie. Dankzij uh, hele alerte getuigen en uh, alerte kinderen. die uh, gisteren uh, iets gezien hebben. en die uh, zo verstandig zijn geweest. om met hun mobiele telefoons uh, filmpjes en foto's te maken. Ja. en de ogen in orde goed open hebben gehouden. Dus daardoor zijn we met net zo gekomen. Bij de overval gisteren is geschoten. en werd een medewerker door meerdere kogels in de rug geraakt. Volgens de politie is hij buiten levensgevaar. Het is nog niet bekend of er iets is buitgemaakt. bij de overval op de Goudwisselbus in Leeuwarden. Het personeel van NETCAR heeft vanochtend opnieuw het werk neergelegd. Deze keer zullen de 1500 werknemers tot drie uur vanmiddag niet werken. Het is de derde werkonderbreking in drie weken. De werknemers zijn boos op moederbedrijf Mitsubishi... omdat er nog geen uitzicht is op een vertrekregeling. Als de fabriek in Borren niet wordt overgenomen, moet die eind dit jaar dicht. Volgens FNV Bondgenoten is Mitsubishi nog niet bereid om te bewegen. Voor het eerst zijn in Nationaal Park Dwingelderveld... in Drenthe jonge kraanvogels geboren. Het zijn twee jongen waarvan er waarschijnlijk één is overleden. Volgens het Nationaal Park maakt het andere kraanvogeltje het goed. Het jong is nu bijna vijf weken oud. En hij loopt al heel mooi mee met de ouders. Ze leggen al grote afstanden af om te vorigeren. En tien à elf weken, dan is het jong vliegvlug... Als het allemaal goed gaat. De kraanvogel komt al sinds 2004 voor in het Dwingelderveld, maar eerdere broedpogingen mislukten. In het Veen, op de grens van Drenthe en Friesland zijn al eerder kraanvogels geboren. Vroeger was de broedende kraanvogel een gewone verschijning in Nederland.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 Ondanks dat de ochtendspits voorbij is, staan er toch nog zeven files. Ik geef u de opvallende. A15 Nijmegen richting Gorkum, tussen Elst en het knooppunt Valburg 5 kilometer. A27 Breda richting Gorkum, tussen Hank en Werkendam 6 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. A28, Zwolle richting Amersfoort, tussen Amersfoort-Vathorst en het knooppunt Hoevelaken, 4 kilometer. En op de A50, Arnhem richting Os, tussen het knooppunt Grijsort en het knooppunt Ewijk, 10 kilometer. Daar zat vanmorgen een gat in de weg, dat is inmiddels gedicht. Alle rijstroken zijn weer vrij. Maar mocht u om rijden, het verkeer richting Den Bosch kan nog steeds omrijden via Utrecht over de A12, A27 en de A2. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Voor de wereld van morgen. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen praten we over de situatie in Nigeria... met Radio 1-verslaggever Richard Groenebo. Gisteren teruggekeerd, Richard, nog helemaal heel? Ja, gelukkig wel. Het is inderdaad wel een gevaarlijk gebied. En je bent toch wel weer extra dankbaar als je gewoon weer heel hard terug bent. Want de aanslagen gaan er nog steeds door. Dus ja, je moet hopen dat je daar niet op het verkeerde moment op de verkeerde plek bent. Nu eerst Beursnieuws. Hier zijn Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven. Ja, de Griekse verkiezingen zijn op komst. Een afwaardering van de kredietstatus voor vijf Nederlandse banken... door kredietbeoordelaar Moody's. Genoeg ingrediënten voor een interessante beursdag. Economieredacteur Merel Stikkelorem. Uh, hoe staat het tevoren op de beurs? Ja, eigenlijk wel goed. De uh, AIX staat uh, ruim 1% hoger... Op zo'n 296 punten en we zien een vergelijkbaar beeld in de rest van Europa. Het komt eigenlijk, heeft wel in die zin te maken met de Griekse verkiezingen. De Griekse verkiezingen dit weekend, daar is men eigenlijk wel bang voor beleggers. Uh, want uh, dat zou wel eens voor flink veel beroering kunnen gaan zorgen... begin volgende week op de financiële markten. Maar nou, waarom stijgen die koersen dan toch? Dat is uh, door berichten dat centrale banken klaarstaan om uh, bij te gaan springen, mocht dat nodig zijn. Uh, de vrees is uh, dat uh, ja, als die anti-Europese partij, die Griekse partij Syriza de verkiezingen wint, uh, ja, die wil dan misschien weer onderhandelen, heronderhandelen... over de Griekse steun. Um, en uh, uh, ja, mocht daar dat dus voor beroering zorgen... dan uh, zouden centrale banken dus in willen springen. Uh, Persbureau Reuters meldt inmiddels dat die geruchten... door uh, de president van de Europese centrale bank Draghi zijn bevestigd. Hij zou zich gezegd hebben vandaag... de ECB staat klaar om banken te steunen waar nodig, maar een woordvoerder kon dat nog niet bevestigen. Het leidt in elk geval wel al tot hogere koersen. Ja. En heeft die Europese Centrale Bank daar gewoon een pot geld... waarmee ze kunnen strooien? Dan, dan hadden we ook uh, daar, daar vandaan geld naar Spanje kunnen sturen... begin deze week, toch? Ja, nou ja, het is eigenlijk zo. Um, uh, de zorg is... Uh, dat uh, stel dat er inderdaad onrust uitbreekt... dat banken dan elkaar geen geld meer uh, durven te lenen. Want de ene bank denkt dan van ja, als die andere bank in moeilijkheden komt... dan uh, heeft dat ook weer effect op mij als ik die bank geld leen. Banken uh, lenen elkaar dagelijks veel geld... Hè, om in hun dagelijkse behoefte aan geld te voldoen, te, te voorzien. Ja. Um, uh, en de ECB uh, die staat dus klaar om... Waar nodig dus zelf banken geld te lenen als ze elkaar dus geen geld meer durven te lenen. En ja, de banken zelf, hoe staan die op de beurzen? Ja, die staan ook hoger. Dus ondanks die berichten dat uh, kredietbeoordelaar Moody's een aantal uh, banken heeft afgewaardeerd. Dat wil zeggen dat ze de kredietwaardigheid dat ze dus, uh, uh, uh, ja, de kredietwaardigheid uh, wat, daar wat minder vertrouwen in hebben. We zien ING in 3,7% uh, omhoog gaan. En dat heeft dus alles te maken met die berichten over de centrale banken. Uh, uh, beleggers vinden dat veel belangrijker dan die kredietverlaging door Moody's. Dankjewel, economieredacteur Merel Sture. Ja, dan moet ik natuurlijk even mijn juiste verhaal voor me hebben. Afgelopen weekend werden in Nigeria weer aanslagen gepleegd door het moslim-extremistische Boko Haram. Doelwit waren twee kerken waarmee de radicale moslims het christelijke deel van de bevolking onder druk willen zetten... om het noorden van Nigeria te verlaten. Richard Groenenboom, EO-verslaggever van Radio 1... die bezocht het noorden van Nigeria... dat de laatste maanden dus gebukt gaat onder extremistisch geweld. En hij is hier nogmaals. Een goedemorgen, Richard. Ja, dank je. Je zei net al, ja, het was spannend. Je bent daar, er zijn net aanslagen gepleegd. Hoe is dan daar de sfeer? Nou, de sfeer is wel gespannen. Mensen weten eigenlijk dat elk moment daar een aanslag kan, kan plaatsvinden. Ik was daar in, in Gombe, is een hele grote stad in het noorden... Uh, waar nog wel, zeg maar, 50% christenen en 50% moslims wonen. Mm -hmm. Dus die er een hele grote minderheid zijn... Maar daar is in januari een hele grote aanslag geweest... waarbij elf christenen zijn vermoord... die in een, in een kerkje zaten en een kleine gebedssamenkomst hadden. En er zijn gewoon een paar radicalen gekomen... hebben daar drie minuten lang daar gewoon een mitrailleur leeggeschoten. En daar zijn elf doden bij gevallen. Dus uh, ja, ik ben ook bij die kerk geweest. zaten de kogels nog in de muur, uh, bloed aan de muur... Uh, lagen bijbels en wat andere ja. boekjes die helemaal onder het bloed zaten. En dat geeft wel een enorme impact, uh, zoals je kunt begrijpen. Dat kan me voorstellen, ja. Maar jij bent daar ook bij kerkdiensten geweest. Uh, moedig van jou trouwens, maar ook ja, moedig, moedig van al die mensen daar. Ik bedoel, ja. dat je klopt, dus de kans overhoop geschoten te worden. Ja, dat is, dat is heel spannend. Um, wat je dus ziet, dat kerkje waar ik dus geweest was... daar werd uiteraard geen dienst meer gehouden. Dat, dat kerkje lag achter een moskee... Dus dat het was een hele grimmige sfeer. Ik liep daar ook door die straat heen. En ik dacht van nou, ik moet hier niet te lang lopen. Want uh, je hebt heel snel probleem. In een split second kan er zomaar wat gebeuren. Waardoor de boel uh, escaleert. Dus die mensen zijn naar een andere plek gegaan. Er uh, zijn heel veel kerken ook gesloten. Uh, ik ben dus bij een kerk geweest waar dus negen locaties gesloten zijn. En waarbij ze dus met elkaar dan in één locatie gaan zitten. Die dan beter beschermd is. Nou, oh, dat lijkt me juist ook gevaarlijk. Ja, is er één doelwit dan? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant zorgen ze wel dat zo'n locatie dan wel wat uh, beter beschermd is. Er staan Ik... allemaal mensen met, met mitrailleurs omheen. Ja, heen. nou ja, dat ook weer niet. Er stonden wel twee uh, gewapende uh, agenten met uh, mitrailleur. En een hele bre brede muur daaromheen met een dikke uh, poort. En als je binnenkwam, werd ook je tas ge geonderzocht op explosieven. Ja. En uh, tijdens de dienst stonden op verschillende plekken zeg maar rondom de kerk... en boven in de kerk stonden mensen bij de ramen om te kijken of er niet wat gebeurde. Dus die spanning is echt voelbaar. Als niet-gelovige hoor ik dit aan en denk ik... joh, blijf lekker thuis. Maar uh, ja. <laughs> ja, deze mensen die hebben echt die een overtuiging. Willen, dat ze... Die willen naar de kerk, ja. dat is duidelijk. Laten we het over hebben, die Boko Haram. Wat, wat willen die? Wie zijn dat precies? Nou, Boko Haram is een organisatie die in 2002 is opgericht in, uh, in Nigeria... en eigenlijk maar één doel voor ogen hebben. En dat is uh, in heel Nigeria uh, de sharia invoeren. Wat op dit moment alleen in het noorden geldt. Ze willen gewoon een einde aan de parlementaire democratie. En ja... Je kunt je de vraag stellen waarom nu al die aanslagen... want vroeger kwamen die eigenlijk veel minder voor. En wat een belangrijke reden daarvoor is... Uh, zeggen de mensen die ik daar spreek... is dat ze op dit moment een, een christelijke president hebben... En ja, dat frustreert die moslims enorm. Met name de extremisten in het, in het noorden. En die proberen op die, proberen op die manier eigenlijk uh, de overheid uh, ja, schade toe te brengen. Ja, maar ik begrijp dat de, de, de, de christenen ook misschien liever een moslim als president zien... dan een gematigde moslim, want ja, dan zijn op, ze veiliger. Ja, met ja, die mensen heb ik zeker gesproken. Is van, ja, we hebben natuurlijk liefde in, in christen. Maar als het een gematigde moslim is die een beetje weldenkend na, nadenkt... dan gaan ze toch eigenlijk liever voor de pragmatische lijnen... zeggen, ja. geef ons dan maar een moslim die... Uh, die extremisten een beetje uh, onder de duim kan houden. Maar is het een beetje de. de, de is het talibanachtig daarmee te vergelijken? Ja, nou, dat zou je wel kunnen zeggen. Want ze hebben ook, wordt gezegd. Uh, connecties met de Taliban en met El Shabaab. andere radicale moslimorganisaties. die vanuit Somalië uh, dus opereert. worden ook vanuit die organisaties ondersteund, getraind. Dus die link is er wel, ja. Is het, is het ook zo letterlijk, zoals we in, in Afghanistan natuurlijk horen en zien... Uh, vrouwen mogen niet werken, meisjes mogen niet naar school, mogen geen broeken dragen? Nou ja, dat soort opvatting hebben ze wel. Wat me wel is opgevallen, dat had ik toch niet anders beeld bij. Ik werd ook verschillende keren ook in echte moslimlanden geweest... waar je echt de hele dag voelt dat je in een moslimklimaat uh, rondloopt... door overal oproep tot gebed, vrouwen die helemaal met boerka's lopen. En dat heb ik daar dus eigenlijk veel minder gezien. Dus dat heeft me wel eigenlijk vond ik wel opmerkelijk omdat het eigenlijk niet conform is bij het beeld wat je hebt bij een, uh, een moslimgebied. Maar als er een Christen president is, is het ook niet echt een moslimland, lijkt me. Nou ja, dit, dit, dat is ook zo. Want het is een land waar 50% moslims wonen en waar 50% uh, moslims wonen. Dus die, die leven christen. al jarenlang samen. <laughs> Het is een land waar al jarenlang etnische conflicten zijn... tussen uh, christenen en moslims. Waarbij in het verleden ook christenen wel af en toe flink hebben gehouden. En wat je dus nu eigenlijk ziet... is dat zo'n Boko Haram eigenlijk hoopt met die aanslagen... dat christenen gaan terug en dat ze zeg maar chaos creëren... waarbij ze zelf weer garen kunnen spinnen. Want de staat is officieel neutraal? Officieel, ja. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Het is geen, geen sharia-land, inderdaad. Ja. Dus ja. Dat uh, is alleen in het noorden. Ja. Maar het, klinkt, het is dus 50% moslims, 50% christenen in Nigeria... Dat... Denkt alsof er een burgeroorlog is ja, of aan dat, de gang Ja, daar is men wel komt. bang voor. In het verleden zijn er inderdaad in 2000 ook gewoon uh, clashes geweest... waar duizend doden zijn gevallen. En uh, ja, het is een land wat wel een geschiedenis kent... Uh, van uh, moord en doodslag en etnische spanningen. Maar doet de president er helemaal niks aan? Dan? Ja, ik denk dat zo'n president eigenlijk heel weinig uh, macht heeft om dat te doen. De invloed van die radicale groeperingen is heel sterk. We uh, hebben het ook gericht op de regering. Er zijn de laatste maanden ook politiekantoren aangevallen... Uh, overheidsgebouwen. Dus de, de regering is ook target en heeft volgens mij eigenlijk te weinig uh, tools in handen om het echt serieus aan te pakken. Wordt het steeds erger daar? Het wordt erger, ja. Klopt, ja. En waar, waar, gaat, waar leidt dit toe, denk je? Ja, het sommige scenario is inderdaad dat het op een burgeroorlog uit gaat lopen. En dat is uiteindelijk natuurlijk wat ze die Boko Haram het liefde wil chaos creëren door meer aanslagen te plegen op uh, verschillende locaties. Je ziet dat christenen vanuit het noorden uh, proberen naar andere gebieden te vluchten. Het zijn niet hele grote aantallen, want je hebt natuurlijk ook heel veel christenen... die daar al jaren in het noorden wonen en zeggen, ja, waar moet ik heen? Maar ik sprak bijvoorbeeld, of ik, ik hoorde een verhaal van een vrouw... die was um, afgelopen zaterdag vanuit het noorden naar, naar Jos gegaan... omdat ze gevlucht was voor aanslagen. Jos is waar? En Jos is in de middelbelt van Nigeria, ligt een beetje tussen het christelijke zuiden... en het islamitische noorden, okay. was daar zaterdag aangekomen... En zondag zit ze in de kerk waar dus die aanslag is ge uh, geweest en uh, is ze omgekomen. Dus ja, ook in Abuja, de hoofdstad, ligt in het zuidelijk uh, deel. Maar jij sprak die vrouw? Ik heb haar zelf niet gesproken, okay. maar mijn contactpersoon die dus die vrouw kent, vertelde dat verhaal. Uh -huh. En gewoon splitsen? Ja, het is in feite al gesplitst, hè? maar het is natuurlijk een federaal land met zeg maar, deelstaten. Dan, dan ook als dat zou gebeuren blijven ze ruzie maken. Ja, helaas wel. Dat ja. gaat niet helpen. Nee, nee. Af en toe hoorden we hier er wel iets over, die Boko Haram. Is het echt alleen voor Nigeria of spreidt het zich ook naar... wat ligt er omheen? Niger, Tjaat, Ja, ik? klopt. Ja, klopt. Ja, ja. Nou, zover ik kan overzien zijn ze alleen actief in, in Nigeria. Ik heb niet gehoord in andere landen dat ze actief zijn met aanslagen. Dus uh, op dit moment is dat volgens mij, zover ik weet, alleen in Nigeria. Leven de mensen echt in angst daar of valt dat mee? Ja, heel dubbel. Uh, aan de ene kant wel angst van wat kan er gebeuren. Aan de, ene, aan de, aan de andere kant ook een stuk gelatenheid. Die kerk ook is: zeg, joh, ga je niet weg? Want uh, ja, als je in de ga kerk zit. Ga lekker thuis bidden? De, ja, ja, nou ja, de, goed, de, goed. Er de, zijn ook, de, ook wel gisteren. Christian... dienst in je huis? Ja, nou ja, ik kan me voorstellen. Ik denk misschien dat ik dat ook ernstig zou overwegen. Maar deze mensen die, die hebben ook zoiets van: ja, als het moment is en uh, ja... Uh, God vindt dat ik nu van deze aardbodem weg moet en mijn einde is daar, dan zal het wel gebeuren en anders niet. Zo ja. wordt ook echt door mensen gedacht. Dat is heel bijzonder, ja. Maar dan zou je denken, waar, waar hoeven we ons dan te beveiligen? Ja, nou ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik het ook zou doen. Maar uh, zo wordt ook wel gedacht. Ja. Het was een heftige periode daar, geloof Ja, ik, hè, het, het best wel heftig, ja. Je moet continu ook uit, uh, uitkijken. We hebben ook verschillende uh, extra vluchten genomen... omdat het ook gevaarlijk is om tussen de grote steden te reizen. Dus soms moesten we dan helemaal terug naar Abuja... en dan weer een interne vlucht nemen naar een stad... die op zich qua afstand niet zo heel verder vandaan was. Maar tussen de steden rijden met auto's en je zou pech krijgen... dat is niet zo'n heel fijn idee. Nee. Gert Jacobs in bukune Faso, dat is daar in de buurt... daar wordt elk jaar de etappewedstrijd Tour du Faso verreden. Ja, dat klopt. Heb je wel eens meegedaan? Nee, ik nooit aan meegedaan. Overwogen? Nee, ook nooit uh, overwogen. Volgens mij gaat die uh, koers ook uh, veel over zandwegen en zo. Dus uh, dat is wel een hele speciale wielenwedstrijd. Je doet niet aan zand? Nee, ja, hier in <laughs> Nederland. Ja. Dat vind ik wel mooi, een beetje met de mountainbike rondrijden en, uh, en zo. Bovendien is mij heel veel te ver vliegen, joh. ik heb vliegangst. Oh ja, dan is het Dus dat wordt ook al heel lastig. En als ik die, die verhalen van jou hoor, dan... ben ik er niet heel blij van. Dan denk ik, ja, dan schiet dus het sterkste van die bosjesman je van, van de fiets af. En dan, dan dat... wordt het ook... Uh, is dat iets waar je wel ja. sowieso de, vroeger af en nadag van, nou, ik weet niet hoor, dat land... Daar gebeuren dingen, daar ga ik niet rijden. Nee, vroeger dacht ik daar helemaal niet over na. Want dan moest ik natuurlijk, uh, zeg maar, 80 keer per jaar in zo'n vliegtuig. Dan is het knopje omzetten en dan moet je er toch heen. Want ja, dat is niet anders. Dus maar heb ga... je wel eens ergens gereden waarvan je dacht achteraf... Nee, spannend, nee, nee, ik heb nooit aan nagedacht. Nee, en nee. de gekste wedstrijd die je ooit gereden hebt? Ja, ik heb niet, veel gekke wedstrijden, niet echt veel gekke wedstrijden gereden. Ik ben wel in Los Angeles geweest uh, bij de Olympische Spelen. En toen was ik uh, ja, een jong ventje van, uh, van 19 jaar... En uh, dat was in 84, En dan kom je uh, zeg maar mensen tegen als Carl Lewis, Floris Griffith. Nou joh, dat waren voor mij echte televisiesterren. Maar niet heel gevaarlijk. Nee, dat was niet gevaarlijk, nee. maar het mooie daarna was voor het speciale... dat je dan wel even een ritje kunt maken door Hollywood heen en door Beverly Hills. op de, ja. op de fiets? Op de fiets, ja, want dat ligt vlakbij Los Angeles. Toen dacht ik echt dat ik door de film heen reed. En, en, en er stonden ook allemaal van die auto's met open dakjes en met echte sterren erin. Hè. Van Dallas en Dynasty. Dat ja. was toen aan de gang en die, die gasten die kwamen er allemaal maar zo tegen op straat. Andere wereld dan de wereld nou, van Nigeria. Nou ja, ik moet wel zeggen dat ze erg van sport houden, want uh, ik in was in het noorden van Nigeria... en ik heb daar Nederland-Denemarken zitten kijken, dus okay. het gaat niet aan ze voorbij. En ik was, het was twee van, dagen van geleden... Van wie waren ze? Dat heb ik niet gevraagd. Ik zat in mijn eigen hotel. Dus, ik had niet heel veel supporters uh, om me heen. Maar uh, nee, ja, in, in Lagos was het wel grappig. Twee dagen geleden stond dus in een Stond een, een hele griebesbuurt daar Een bord Vanavond uh, Nederland, Germany. En uh, kon je dus daar gezellig met elkaar uh, kijken. Dus uh, het gaat niet aan ze voorbij. JJ Kale, cocaïne uit 76. De Radio 1 Sportzomerbus. We gaan naar Twente, naar Mark-Robin Visser. Hij is bij de Almeloze Ruiterdagen. Een tiendaags evenement dat vandaag begint. Ja, paarden, ponies, knollen, hengsten, merries en hun trotse bezitters natuurlijk zijn hier allemaal uh, in Almelo uh, bijeen. Hoe heet jij ook weer? Elise. En Elise, luisteraars, is de trotse bezitster van? Valdisère. Van Valdisper? Valdisère. Oh, Valdisère. Een prachtige uh, pony is dit, hè? Ja hoor. Oh, dit is niet Valdisère trouwens, wat een mooie naam is dat? Ja. Ze zit nu mijn papiertje op te eten. Wat ga jij hier doen op de, op de ruitendagen? Ik ga met deze springen. Ja. Jullie hebben het dier net al heel mooi getualiteerd, hè moeder, zo heet dat? Ja, getualiteerd. Ja. De, de vlechtjes erin. Ja. ja en dat hoort zo. Wat. Het oog ook wat. Ja. Zeg, waar komen jullie vandaan? Wij komen uit het, uit het Westland, uit Wateringen. En is dit een belangrijk evenement voor jullie als paardenliefhebbers? Dit is het belangrijkste evenement voor de, voor de meiden hier. Ja? Ja, Vertel eens, waarom is dat zo belangrijk? Ah, gewoon met een hele grote groep hierheen met z'n allen de gezelligheid. Uh, op de camping staan en de hele dag met de paarden bezig zijn. En, uh, ja, wij in het Westland hebben niet zulke hele grote wedstrijden. Hier rij je gewoon met tachtig mensen in een rubriek. En dat hebben wij eigenlijk uh, aan onze kant niet. Nee, tachtig mensen in een rubriek, want je hebt hier dressuur. En wat kan je hier nog meer allemaal doen? Uh, je kan hier ja, springen tot hoog, tot 1,20. En ja, dressuren tot uh, z, En ben jij heel goed? Nou, dat wil ik niet zeggen. Nee? Nee? ben je niet goed? Is nou. Val zeer goed. Welk niveau is Val uh, Nou, ik ga dadelijk het M springen in. Dat, M springen? Ja, dat is de derde rubriek van het springen. Ja. En uh, ik dressuur L met deze. Jij dressuurt L. Kijk, dat is, zijn, is echt allemaal jargon wat hier voorbij komt... waar ik echt geen flauw idee van nee. heb. Nee. De hippische wereld is een hele nieuwe wereld voor mij. Een hele aparte wereld ook. Ja, ja het is één grote kliek. Ja, één grote kliek. Ja, ja. <laughs> Nou, dat is goed dat ik het weet. Ja, ja. Uh, ik heb gehoord dat hier wel 25.000 mensen worden verwacht zo, uh, in de loop van de dagen. Mm. Het is een gratis evenement. Je kunt gratis komen kijken. Precies. Ja. Heer en heerlijk eten en drinken hier. Ook nog. Dat is dan niet gratis, maar wel. Maar dan nou moe... is het wel zo uh, dat de paardensport in zijn algemeenheid staat bekend als het is een, een vrij dure sport. Je moet een paard hebben en dat moet je verzorgen. Je moet wel wat centjes te ja, besteden hebben. Ja, ja, ja, mama moet heel hard werken. Ja? Ja, en dan uh, wat kortere zomervakanties. En uh, ja. ja, maar ja... Dit is helemaal ook mijn sport, dus uh, ik heb het er heel graag voor over. U hebt het er graag voor over, maar je moet er hard voor werken. Nou vraag ik me af, want uh, dit evenement is niet alleen maar leuk voor de sport. Er zijn ook ondernemers hier die hun zaken laten zien, die hier met stentjes staan en uh, dingen verkopen. Hoe het eigenlijk in die hippische sport uh, gaat. Ik heb twee ondernemers uh, even gevraagd om hier uh, in de bak te komen. Goedemorgen, Helene Klumper. Goedemorgen. Wat doet u in de hippische wereld? Uh, ja, we hebben een ruitensportzaak, dus uh, we verkopen uh, ruitensportartikelen. Allerlei artikelen. Ja. En Gerard Echtbrink. Ja, ik werk uh, in de uh, paardenvoedersbranche. Uh, ik uh, verkoop diverse paardenvoeders van de firma Hippostar. Om uh, de mensen met we hun mag hun zeggen, we. ik Je mag het nu niet meer je zeggen, dat weet u. Je hebt nu één keer gezegd. Het is een uh, perfecte paardenvoeding. Het is heel goed voer. Ja, klopt. Ben ik helemaal met u eens. En ja. Uh, ja, wij proberen hier de mensen uh, een goed uh, voedingsadvies te geven. Van uh, begin in de ruiten tot uh, tops. Ja. Er zijn nog meer merken voor, hè? want u verkoopt ook nog andere merken. Noem eens wat. Ja hoor, we hebben de, uh, ja, de, er zijn nog verschillende merken ja, de, voeders van... Uh, u weet het niet meer? Het <laughs> ja, ze weet het even niet noemen. meer. Ja, noem maar even een paar merken. <laughs> Hallo. Hallo, hier ja. ben ik. Ja, <laughs> ja van Hippostar. Ja, dat hebben we al gehoord. En wat nog meer? Havens, Avo, Subli. Okay. Ja, ja. Ja. Hoe gaat het met jullie? Want uh, ik hoor wel eens mensen... ...die een paard moeten verkopen omdat ze het gewoon niet meer kunnen betalen. Merken jullie in de voorhandel ook dat er een economische crisis is? Uh, het is merkbaar, zeker. Hoe merk je dat? Uh, nou, daar worden wel wat minder voeders verkocht. Maar uh, er zijn toch diverse mensen die wat, uh, hun sport toch absoluut niet op willen geven... Nee. ...en uh, met hun sport door blijven gaan. En, ja, dat begrijp uh, ik wel. Uh, maar je merkt dus dat er minder voer wordt ja, verkocht? Ja, er wordt wel wat minder voer verkocht. Dat betekent is, uh, dat dan dat er ergens paarden honger staan te lijden? Of hoe zit dat dan? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat er wel op een uh, natuurlijk verloop... Uh, toch Het uh, bestand hey, is het een van natuurlijk paarden... verloop? Ja, er gaan ook paarden overlijden. Dus, uh, die gaan naar de slager? Die, die gaan ook naar de slager, ja. ja. Denkt u echt dat het in deze tijd nu meer gebeurt? Dat zal wat meer gebeuren. Maar dat het paard is heel gaat niet naar de slagen, nee, mensen hierachter. Nee hoor, maar... ik denk dat het meer is uh, paarden die wel op een gegeven moment uh, ja, overlijden doordat ze dus een leeftijd hebben. Maar uh, nee. er worden wat minder paarden gefokt, daarom noemt het aantal paarden wat af. Ja. Maar dat zal in de loop der tijd ook weer uh, gaan aanhalen. Kijk, het oh, ja. heeft natuurlijk wel met de hele economie te maken, ja. maar uh, de hobby uh, aan paarden en de sport aan paarden, die blijft absoluut. Ja. Nee, de liefhebberij, maar dat ja. geloof ik ook ja. wel. Dat de liefhebberij ook een echte liefhebberij is. Alleen nogmaals, het is uh, niet een konijntje in de tuin. Nee, ik denk dat op Moment ook, uh... Wat ik vroeger had, nou, daar moest ik het mee doen. Nee, ja, dat is echt, echt waar. Ja. Nee, en ik denk dat de mensen die nu nog voor een paard kiezen, ook heel bewust kiezen. Ja. En dat het een paar jaar geleden was het ook heel impulsief. En, en, ja. ja, gewoon omdat je er toch wat geld ja. had. Ja. En nu ja. moet je er echt over nadenken. Ja. Ik ga even naar die mevrouw. Als die mevrouw... Hey, dag mevrouw, goedemorgen. Dag. U, bent, u bent aan het toiletteren, hè? Ik ben nu het, uh, de pony <laughs> aan het dus oh, opzadelen. Oh, opzadelen. Zo de proef in. Ik dus. dacht nou net dat ik iets geleerd had, dat het toiletteren heet. Nee, ik ben hem nu aan het optuigen. Ja, zeg, uh, hoe, ga, uh, hoe, hoe heet dit paard? Gieltje. Gieltje, is die van u zelf? Ja, is van mezelf. Ja, dat is een heel bezit. Ja, Hè? dat klopt. Ja. Kunt u dat nou allemaal? Ja, goed, je moet natuurlijk gewoon uh, wat ze... is er iemand die wat zegt u? Om even met de dochter te praten. U want... moet even zeggen dat u Handkuipers bent van de organisatie. Oh ja, ik ben Handkuipers ja. van de organisatie. Ja, maar dat weet niet iedereen. Nee, dat begrijp ik. Dus heel maar... leuk om mijn dochter even te vragen want die doet mee aan het uh, talentenplan, het rauw talentenplan. Ja, maar ik wil het hij... ik was... Die doet ook mee aan het talentenplan. Hallo dochter. Ik had het net over de economische crisis en dat het moeilijk is om zo'n hobby in stand te houden. Dat hè? Hoe gaat het met jullie? Ja, tot nu toe gaat het wel goed, maar we merken het ook wel uh, dat we ja, gewoon toch wel uh, wat ja. minder te besteden hebben. Maar goed, ja, ja. tot nu toe uh, kunnen we het uh, redden. Ja, u kunt wel, Want wat, wat, moet, wat kost dat nou gemiddeld, een paard uh, in bezit hebben per maand? Wat moet ik aan, waar moet nou, ik aan denken? Dan moet toch wel uh, aan verzorging en onderhoud toch wel rekenen op 500 euro per maand. Met wedstrijden en alles erbij kom je misschien nog wel aan meer. Maar ja. hij moet naar de smid, kost al 90 euro. Ja. Hij moet uh, af en toe eens naar de dierarts, hij moet een wormenkuur, hij moet gevoerd worden. Ja. Noem ze maar op. Af en toe hebben we personeel nodig die thuis weer ja. hè, de boel draaien houden. Nu wij weg zijn drie dagen, ja. dus dat... Moet en je als je dan op, bijvoorbeeld uh, zelf op vakantie gaat, wat, wat doe je dan met zo'n paard? Nou ja, dan hoop ik dat er weer iemand is die bij mij thuis de boel wil uh, runnen. Ja. Maar dat valt allemaal niet mee, want nee. er staat natuurlijk uh, voor uh, heel veel kapitaal ja. aan uh, ja. beesten thuis. Dus je geeft het ook niet zomaar uit handen. Nee, nee. nee. Dus. dus het is echt iets om over na te denken. Het is een bezit waar je gewoon heel erg verantwoordelijk voor bent en waar je ook gewoon maandelijks geld voor opzij moet leggen. Ja, zeker. En je moet ook geld achter de hand houden... en, en ook zeker onvoorziene kosten als een dierenarts. Dat kan enorm ja. oplopen. Nu verkoopt u allerlei paardenartikelen. Merkt u nou ook dat er sinds de economie wat minder draait... dat er vraag is naar een ander soort artikelen dan vroeger? Ja, eigenlijk wel. En je moet ook als ondernemer daar uh, goed ja. op inspringen. En, Hoe doe je dat? Hoe spring je daarop nou, in? Door bewust in te kopen en, en ook uh, daarin je afwegingen te maken. Ja. Van, en wat uh, voor afwegingen maakt u dan zoal? Vertel nou, eens wat. De prijs kwaliteit moet heel goed zijn. En uh, ja, ja. mensen gaan toch een keuze maken van heb ik dit echt wel nodig? Ja. Ja. Ja. Wat heb je nou bijvoorbeeld niet nodig? Nou. Vraag ik aan de verkopers. Eerlijk zeggen... Nou, dat, dat zijn echt uh, de, de luxe dingetjes, de bling-bling steentjes. En die zijn erg leuk. En die worden. Erg leuk en duur. Maar niet en nodig. Duur, maar dat is eigenlijk niet nodig. Nee. nee. Goed, ik leer weer van alles hier op de Almeloze ruiterdagen. Die beginnen straks officieel om 12 uur. En dan krijgen we eerst, ik vraag het nog maar even aan de organisator. Ja, we gaan dan beginnen met het springen. En vervolgens uh, vrij kort daarop, dan hebben we de dressuur. Springen en dan de dressuur. Ja. Ik ben benieuwd, uh, vanmiddag zijn we hier weer terug. En dan heb ik nog een bijzonder verhaal over bijzondere jonge ondernemers hier in Almelo. Tot straks. Groeten uit Almelo. Goed terug. Later meer dus vandaag van Mark Robin Visser op de Almeloze Ruiterdagen. Nu is de hoofdpunten van het nieuws met Lieselotte Thomassen. De Europese Centrale Bank staat klaar om opnieuw steun te geven aan de bankensector... mocht dit nodig zijn naar aanleiding van de Griekse verkiezingen van komend weekend. Zo zegt Europees bankpresident Draghi. Beleggers reageren opgelucht op zijn woorden. De AEX staat ruim een procent hoger. Vooral banken staan in de plus. Vorig jaar had 94 procent van de Nederlandse huishoudens een internetaansluiting, meldt het CBS. En dat is flink meer dan het Europese gemiddelde van 70 procent... Nederland staat daarmee bovenaan in Europa. Op 2 en 3 staan Noorwegen en Zweden. Het personeel van Netcar in Born heeft vanochtend opnieuw het werk neergelegd. Het is de derde werkonderbreking in drie weken. De werknemers zijn boos op moederbedrijf Mitsubishi... omdat er nog geen uitzicht is op een vertrekregeling. Als de fabriek in Born niet wordt overgenomen, moet hij eind dit jaar dicht. De bosjongen die vorig jaar in Berlijn opdook... is inderdaad de 20-jarige Nederlandse jongen Robin, heeft hij toegegeven... Duitse autoriteiten deden al negen maanden onderzoek naar zijn identiteit. Eergisteren gisteren werd een foto van hem verspreid... en werd hij herkend door vrienden in, al in Hengelo. En zometeen daarover een gesprek met correspondent Wouter Meijer in Duitsland. En dat is nieuws op dit moment. AWB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment zeven files. Ik ga de opvallende aan u geven. Dat is de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Elst en het knooppunt Valburg, 4 kilometer. A27 Breda richting Gorkum tussen Hooijpolder en Werkendam, 9 kilometer. In verband met opruimwerkzaamheden is daardoor de rechterrijstrook uh, dicht. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos, 4 kilometer. A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en het knooppunt Ewijk, 7 kilometer. Daar zat een gat in de weg, dat is inmiddels dicht. De file moet alleen nog even oplossen. En dan de A325 Arnhem richting Nijmegen. Daar staat voor de Waalbrug 6 kilometer. Dit is de Radio 1 Zomer. Zappige anekdotes uit de rijke sportcarrière van voormalig wielrenner en schaatser Gert Jacobs Zometeen. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Saracino. Saracino. Saracino. Saracino. van De belli ricici, de ogen brigante op Surin faccia. Ogni figlio la sappicia si ubira passa. Una sigaretta mocca nella mano in giacca e se ne va su per tutta città. O saracino, o saracino, baby. Le femme ne fa suspira, na faccia bella, nu cuore buono. E sa fa l'amore e malangino, e tentatore, Si guardate ve fa ammora. E na bionda sa velena, e na bruna se ne more E veleno calamita. Di su le femme che le fa, o saracino, o saracino. Baby Worden we hè? ja, Belgi niet Belgische zeggen. zanger O oh, Saracino en nu het opvallendste verhaal van de dag? De bosjongen Ray uit Berlijn, de jongen meldde zich vorig jaar in Berlijn met een nou, nogal warrig verhaal. Hij zou vijf jaar lang met zijn vader in een bos gewoond hebben. Negen maanden lang was de Duitse politie op zoek naar zijn identiteit en de NOS vond uiteindelijk uit dat het om een Nederlandse jongen gaat, de 20-jarige Robin uit Hengelo. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn, Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe weten ze nou zeker dat dit echt Robin is? Nou, ten eerste omdat alle beschrijvingen en de foto's en uh, dat soort dingen kloppen. Maar ook omdat hij het gewoon heeft toegegeven. Ze hebben het aan hem gevraagd. Hij heeft gezegd, ja dat klopt. Eigenlijk ben ik inderdaad Robin uit Hengelo. Dat heb ik negen maanden lang niet verteld. Ja. Maar ja, als jullie er toch achter Het is heel raar, want de politie in Berlijn uh, heeft geprobeerd uit te vinden wie hij is. In Nederland was er een... Uh, al negen maanden lang een vermiste jongen. Hoezo zijn die twee gegevens niet bij elkaar gekomen? Ja, dat is nu het grote raadsel dat opgelost moet worden. Uh, dat soort internationale systeem, hoe op zich op elkaar aansluiten. Uh, een van de redenen waarom het waarschijnlijk niet goed is gegaan... is dat hij heeft gezegd, toen hij hier aankwam... negen maanden geleden, in september vorig jaar... dat hij 17 was. Uh, dan ben je dus minderjarig, dan val je in een heel ander systeem. Dan moet je meteen door de jeugdbescherming worden opgevangen... en dat soort dingen, terwijl hij in feite natuurlijk al... Uh, het is het twi twintig is intussen, hij was voor. Ja, 19. Dus hij had in een ander systeem moeten zitten. Maar verder is het natuurlijk een enorme blunder. Want het heeft hier heel groot in de kranten gestaan. Uh, t, we hebben het zelf op de NMS destijds ook al een keertje gemeld. Dat er zo'n bizar verhaal was van iemand die had gezegd... dat hij vijf jaar in een bos had gewoond buiten Berlijn met zijn vader. Toen is gaan lopen urenlang om naar het bos te komen in Berlijn te belanden. Dat was zo'n opvallend verhaal. Dat had eigenlijk iemand moeten zien. Dat is blijkbaar niet gebeurd. Nee. Wat heeft hij gedaan, die jongen, de afgelopen negen maanden? Nou, de afgelopen negen maanden is hij keurig bij de jeugdbescherming gekomen. Omdat hij zei dat hij 17 was. Uh, ze waren daar een beetje verbaasd over de hele tijd. Omdat hij eigenlijk goed verzorgd was. Je zou denken als iemand vijf jaar in het bos heeft gewoond. Uh, zal hij wel flink verwaarloosd zijn. Uh, op op, op zijn minst heb je dan smerig haar, smerige nagels. En uh, geen goede kleren meer. Maar op zich had hij alles gewoon bij zich. Hij was natuurlijk toen net eigenlijk, dat weten we nu, twee dagen geleden uit Hengelo vertrokken. Ja. Um, en hij is bij de jeugdbescherming gekomen. heeft een cursus Duits. Gekregen. Hij Het is sprak allemaal, in Berlijn, allemaal in Berlijn, hè? Allemaal in Berlijn. Allemaal ja. in Berlijn. Dus hij heeft een cursus Duits gekregen. Hij sprak redelijk Engels en een paar woorden Duits. Wat je je eigenlijk goed voor je kan stellen van een jongen van 19 uit Hengelo. Um, en zei van ja, als ik, uh, als ik 18 ben wil ik wel een opleiding gaan volgen. Nou, nu blijkt dat hij dus meerjarig is. Hij kan op zich gaan doen, nu gaan doen wat hij wil. Maar ja, nu is ook niemand meer verantwoordelijk. Hij is gewoon meerjarig. Ja, en nog even kort het verhaal erachter. Hij is dus weggelopen uit Hengelo... en naar Berlijn, waar hij dus het hele verhaal heeft opgehangen. Maar het was ook zin, echt zijn bewuste idee om nooit meer terug te komen. Nou, wat zijn idee is, dat weten we niet. niemand heeft hem nog gesproken de afgelopen dagen. Um, maar de Berlijnse politie heeft destijds van hem in september vorig jaar het idee gekregen. of de, het verhaal gekregen. dat hij vijf jaar met zijn vader in het bos heeft gewoond. Uh, na een auto-ongeluk waarbij zijn moeder zou zijn omgekomen. zoals was hij twaalf. Uh, toen heeft hij vijf jaar lang met zijn vader in het bos gewoond, zei hij. En heeft die, uh, heeft die vader gezegd. als mij ooit iets overkomt, moet je die kant op gaan lopen. Ja. En inderdaad heeft hij gezegd tegen de Berlijnse politie vorig jaar. dat zijn vader bij een ongeluk was omgekomen in het bos dat hij hem heeft begraven. Dat hij urenlang naar het noorden heeft gelopen, zoals hem was aangegeven. En toen, gek genoeg, bij het gemeentehuis van Berlijn... dat, dat staat midden in Berlijn natuurlijk, dus niet bij het eerste... het beste restaurant of uh, pompstation, maar gewoon midden in Berlijn... is aangekomen, keurig gekapt, met schone nagels... een, een, een nette rugzak en een, en, een, en een slaapzak die er eigenlijk uitzien... Ja, alsof je twee dagen op een goede camping hebt gestaan... en niet alsof je vijf nee. jaar in het bos bent geweest. Nee, nee. Dus, niemand, dus niemand geloofde het al, alleen er was geen enkel aak... Als geen enkel Niet eens waar hij vandaan kwam, uit welk land hij zou komen. Niemand had enig idee. Maar nu hebben ze Nederlandse vrienden, want die hebben hem herkend op een foto uiteindelijk. Die hebben gezegd, ja, het zat al niet zo lekker thuis. En daarom, wat, dit, wat, wat jij net vertelt, is natuurlijk zijn fictiever verhaal. Maar daarom is hij ooit weggelopen. Dat zat er geloof ik achter. Dat is het verhaal wat nu naar boven komt. Het is via NOS op 3 uh, is het naar boven gekomen. Omdat de afgelopen tijd de Berlijnse politie weer een beetje dacht... we moeten wat gaan doen. Dus die hebben foto's van hoe die er nu uitziet gepubliceerd. Uh, die zijn ook op de website van de NOS Nederland beland. En toen hebben mensen in Hengelo gezegd... ja, die, die kennen we gewoon. En het klopt inderdaad dat hij heeft gezegd... ja, ik, ik wil een tijdje wat anders gaan doen. En ik ga met een vriend naar Berlijn. En uh, dat is natuurlijk het bizarre van het hele verhaal... Dat, als iemand zegt ik ga naar Berlijn en twee dagen later duikt er zo'n idioot iemand op in Berlijn die zegt ik ben vermist, ja, dat dat dan een zou je en een dat niet aan twee elkaar, is. had je ja. dat aan elkaar moeten koppelen dat is nu negen maanden geleden uh, negen maanden later nog gebeurd hadden ze eigenlijk eerder kunnen doen. Het is een behoorlijke flater voor de politie, maar goed in ieder geval weten we nu wie het is. Bosjongen Roy is dus gewoon Robin of Ray noemde zich, maar is gewoon Robin uit Hengelo. Correspondent Walter Meijer in Berlijn, dank. Meesterknecht, de biografie van Gert Jacobs. Dat is de biografie over wielrenner Schaatser Gert Jacobs... geschreven door Erik Oudhoorn. Vandaag verschenen, en dat beschrijft de eerste schreden op het ijs... en de diepe zwarte dalen na de wielersport. Welkom, Gert Jacobs. Ja. Voor de mensen die u niet kennen... tussen 1987 en 1993 heeft u vijf keer meegedaan naar de Tour de France. U was daar superknecht, vooral van Jean-Paul van Poppel... die heel veel etappes heeft gewonnen, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja, die won in uh, 88 uh, vier uh, ritten en die bracht de groene trouw mee uh, naar Parijs. Zoveel Nederlanders hebben dat niet gedaan. Er nee. zijn er maar twee, Jan Jansen en Jean-Paul van Poppel. En u was degene die voor hem de sprint aantrok? Ja, nee, ik was degene die de hele dag op kop reed. Je moet zo zeggen van, uh, kijk als je een etappe hebt van uh, 200 kilometer, dan zei de ploegleider uh, razen, uh, weet je wel, de eerste 190 kilometer die doe jij <lacht> met ja. de ploeg. En de laatste kilometer doet van Poppel en dan wint hij vanzelf. Ja. En dat bleek zo te werken? Ja, dat werkt heel goed. En hij werd beroemd en u iets minder? Nou ja, je moet zo zien. Want uh, kijk, um, een, een goede kopman, die kent niet zonder, uh, zonder goede knechten. Kijk, een Armstrong gaat niet zo een keer de Tour winnen... als hij geen goede ploeg om zich heen heeft. Van Poppel gaat geen vier ritten winnen in een groene trui... als hij geen goede ploeg om zich toe heeft. Ik moest daarmee als knecht, maar ik voelde mij daar ook prettig bij. Oké. Okay. Kijk, een, een goede knecht kan ook niet zonder een goede kopman. Nee, het hoort was uit elkaar. De, ja, we stellen voor als ik naar de Tour ga... en ik kom thuis en zeg ik nou, getje, hoe hij gereden, gereden? Ja, ik heb drie weken de ballen uit mijn broek gereden. En uh, dan zeggen ze, wat hij dan gedaan met je kopman? En ik moet zeggen van ja, hij is een keer derde geweest, vierde of vijfde. Dat is maar ik kwam thuis en ik zeg ja, we hebben als ploeg zes ritten gewonnen. Maar ja. wil een goede knecht ook altijd kopman worden? Nee, want uh, kijk, dat is net als met Nederlands elftal. Als jij in, uh, de bal moet voorgeven... Dan is dat jouw taak. En dan kun je niet in de spit staan en de bal erin tram. Dus Van Poppel, die was veel beter in de laatste 200 meter dan, dan Getje. En, en de hele ploeg kon heel de dag op kop rijden voor Gert Jacobs. Maar ik zou van zijn levensdagen nooit die massasprint winnen. En in de Tour de France rijden de 200 beste renners van de wereld. En om daar je kop op maisveld uit te steken... moet je over uitzonderlijke kwaliteiten beschikken. Ja. En dat zijn er niet zoveel. Uw boek staat uh, vol met leuke anekdotes. De mooiste was die misschien nog wel over uh, de ronde van Boksmeer. Zou u willen vertellen wat daar gebeurde? Nou ja, kijk, als je drie weken Tour de France hebt gereden, jongen, dan, dan, is er, dan is er maar één ding wat, wat echt heel, heel leuk is. Hè? Dat, dat is uh, criteriumsrijden. En voor kneggingen is dat mooi, want nu moet ik helemaal hele maand werk. En dan kreeg ik toen in twee uur fietsen. Ik kreeg even op met cent. En, en, uh, weet ik verloop met centen. En dan mocht ik een beetje naar het publiek zwaaien. Zo moest ik 80 rondjes rijden. En uh, dan, uh, dan, dan, dan was het oké. Okay, maar in 1,90 kom ik uit de Tour de France, jongen, met een kop als een uitgeknepen citroen. 30 fantastische contracten afgesloten. Maar ik zag het helemaal niet zitten, joh. Want ik, ik, ik was totaal kapot. Helemaal van de wereld was ik af. En ik moest naar de ronde van Boksmeer. Zondag vinden ze hem in Parijs. Maandags naar Boksmeer. Mijn vrouw zegt van Gert, je gaat er maar heen. Ik zeg, maar lieve schat. Uw vrouw wilde dat geld al zien. Ja, zeker. Die zegt, joh, je hebt 30 hele mooie contracten afgesloten. En uh, die schopte mij zo in de auto, joh. Pakte mijn tas en deed mijn fiets in de kofferbak. <laughs> en je naar Boxmeer. Ik moest daar 80 rondjes rijden. Na vijf rondjes kon Peloton niet volgen. Dus Echt ik Weet niet, want ze zeg je er niet heel hard in dat soort nee, rondjes? maar ja, weet je wat het is, Thijs. Je moet moet wel die 80 kilometer fietsen en ze rijden altijd nog boven de 40 kilometer per uur, dus ze hebben er nog best wel nadig snelheid uit afstaan. Ja. Ik kon er niet bij blijven. Ik denk: Weet je wat ik doe? Doe net of ik lekker band heb, dat mag. <lacht> en ik wacht een paar <lacht> rondjes, maar ik sta daar om mijn wiel te verwisselen. Maar Ik denk: Ja, Gertje, uit de tussen tussenstap dan moet je nog 70 ronden rijden. Maar het is door zo'n woonwijk heen en er zit allemaal publiek. Ik zeg: uh, Die woning van jullie daar uh, heb je daar de deur van nou open? Ze zeggen, Gert, wat wil je dan? Ik zeg: Nou, moet mijn fiets de bek dicht houden, dan ga ik bij jullie binnen zitten? Niks zeggen. ik, ik heb daar gezeten, kreeg een kop koffie, daarna ik kreeg een fles bier, ik kreeg nog een fles bier. Inmiddels was het donker geworden. En dat en publiek komt opeens naar binnen. Ze zeggen, getje, geetje. ik zeg, wat is er aan de hand? Ze zeggen, van het is nog maar vijf rond. Ik zeg, mijn fietspak, ik spring er weer tussen. Ik zat in de prijzen, ik heb me een verlopje opgehaald. En... Niemand heeft iets gemerkt. Nee. nee. Je hebt één keer iets gewonnen, dat is de ronde van Surhuis de Veen. Ja, dat klopt. Terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling was. Nee, want je hebt eens van die organisatoren en, en uh, die nodigen dan bijvoorbeeld... dan moet je het zo, zo voorstellen, hè. Dus Zerhuis de Zerhuis Veen had allemaal sprinters uitgenodigd. Jean-Paul van Poppel, Guido Bontempi, Adriano Baffi. En weet ik wel, jongen, overal kwamen ze vandaan, dus wij moesten een sprint maken. Even goed om te zeggen, Zerhuis de Veen, dat is Joop Adsma de huidige staatssecretaris van uh, Milieu, die organiseert dat, hè? Ja, die organiseert dat. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling, als je een sprint maakt... en van Poppel, dat is de man in de groene trui... ja, dan is natuurlijk wel de bedoeling dat die wint. Maar Joop Atma, die, had, die zei eigenlijk, ik wil dat Van Poppel wint. Ja, zei hij niet zo helemaal, maar dat is natuurlijk wel een beetje... Ja, dat, dat was wel... dat staat de, wel in dit boek, de, dat, hoor. De, ja, ja, dat was ook wel de bedoeling. En, en, en wat mij altijd zo stoorde daar, die... die uh, Criterium van Suruijs Veen, die had een hele mooie prijs. Want normaal kreeg hij zo'n lullig bekertje, maar wel een zin. Maar Suruijs de Veen, kreeg een echte gouden fiets die ook kon tram. Dus ik denk: van ja, ik wil eigenlijk wel winnen. Van Poppel zegt: dan gaan we organiseren. Dus we gaan de laatste vijf ronden in. En dan moet Getje natuurlijk de sprint aantrekken. En dat was ook de bedoeling. Maar Van Poppel laat die mannen geïnstrueerd. Dus we komen in de laatste bocht. En ik rij op kop. En die speaker die zegt zo'n mooi: Ja, gaat Jacob trekt De sprint aan. Maar oh, wat gebeurt hier, jongen? Van Poppel die trekt zijn voet uit het pedaal. <laughs> ja. Die maakt een rare beweging, een soort schijnbeweging. Ja, en ik lag natuurlijk voorop, dus ik deed de handjes de lucht en het uh, criterium van zijn huis te in de zak zitten. Joop was maar boos. Ja, die was er niet heel blij mee. Maar uh, ik ken nee. Joop uh, ook goed. Uh, die weet het nou wat te waarderen. Hij vindt het niet erg. Na jouw carrière ging het mis. Ja, dat, dat, dat, dat is heel... Weet je wat het is? Je leeft in een heel klein wereldje. Hè? En, en uh, ik had best wel een paar cent verdiend, jongen. Die had ik op de bank. En uh, na mijn carrière wist ik niet wat ik moest doen. Maar toen kwam ik manager tegen, jongen. Een beetje te glad, te mooie haren, jongen. Te dik dikhollozien, te gladde schoen. En die zegt van, Gert, we gaan in zaken. Ik zeg, hoe werkt dat dan? Nou, hij zegt... Moet jij investeren? En dan ga ik organiseren. Nou, ik zeg, ah, dat vind ik wel goed, hè. Maar van organiseren, jongen, had ik helemaal geen kaas van gegeten. Nou, duurde half, anderhalf jaar. Had ik geen cent meer. Alles weg. Hij en helpt... toen zeg ik van... Maar je had je helemaal kou geplukt? Uh... Ja, nou niet helemaal. Want ik was ook heel naïef, hè. Want je wil like, nou zelf in de spiegel kijken, jongen. Ik ben in zaken gegaan, jongen. Ik had de bal verstand van, van, van, van, van zaken. Ik wist er helemaal, helemaal, helemaal niks van. En uh, ja, toen stond ik daar, jongen. Alle geld weg. En toen zeggen we, wat, wat moet ik nou? Ja, hij zegt, dat is het risico van ondernemen. Ja, en toen was het abkeluven. Ja. En toen ben je echt verslaafd geraakt aan amfetamine. Ja, dat was na mijn uh, carrière. Ik kom in een wereld terecht, jongen. Ik heb op een gegeven moment uh, een baan aangenomen. Ik moest uh, rijden met meisjes uh, van de nacht. Ik ging ook nog in de discotheek werken, glazen Want halen. Alles was op. Je was gewoon echt barstang. helemaal terug bij af. Je moest nul beginnen. Ja, en ik was helemaal losgeslagen, jongen. Ik zag niet meer zin. Dus uh, ja, van, uh, van amfetamine word je. Uh, weet, weet je wel, daar dus ziet de wereld echt. Dan dus ziet de hele dag de zon schijnen. Hoef je ook niet meer te slapen, begrijp ik uit je boek. Nou, weet je wat het is, jongen. Dan ga je s'nachts auto wassen en zo. En uh, <lacht> dan, dan, dan, uh, ja, dan komt. Net ja. ja, nee, maar het is wel fijn, je voelt je wel heel goed. Maar de, de, je krijgt ook wel uh, natuurlijk de klap, die komt, dan, uh, die komt dan later nog een keer. Hoe ben je vanaf gekomen dan? nou Op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd, jongen, ik in de spiegel sta te kijken. Ik zeg, jongen, Gert, dit, is, uh, dit is niet de bedoeling, je kop die ziet er niet meer uit. Ik heb er gewoon een dikke klapding aangegeven en uh, die uh, troep weggegooid. Gewoon in één keer keihard zelf afgekikt, hè? Ja, in één ja. keer gestopt en, uh, en klaar. Ja, uh, en na je carrière ben je eigenlijk pas echt beroemd geworden, want je zit, bent vaste tafelgast bij Tour du Jour, het televisieprogramma van RTL over de Tour de France. Je bent vorig jaar terug geweest naar Boxmere. wat gebeurde er toen? Nou joh, toen kom ik daarna en toen braken ze mij de auto's er wat af. En toen dacht ik van, he, ik ben maar gewoon een geetje, hè? Maar uh, ja, schijnbaar dat je drie weken met de kop televisie bent, dan word je een beetje een, een BN'er en zo. En dat gebeurde daar ook. En die organisatie, die had gevraagd van Gert, in de VIP tent, dan moet het banket openen. Nou, ik moest naar die VIP tent, jongen. Ik kwam er helemaal niet. Ze hebben twee van die dikke kerels met mij meegeschoven en dan kom ik dan in de VIP tent. En uh, Emu Roemer die zit daar en Guido Weijers en daar ben je natuurlijk allemaal van die supersten. Ik voelde mij daar maar gewoon een geetje bij. Maar die zijn ook van Gert, weet je wel? Je hebt drie weken televisie. Maakt, dus jij mag hier vanavond het banket openen. Nou joh, dan hoef ik alleen maar te zeggen van nou, het banket is hiermee geopend. En mooi verhaaltje erachter en, en ik kreeg ook nog geld. Nou. Ja joh, dat is, mijn wereld is wel veranderd. Dus ik laat dat nou. mooi zo. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Up the things that make you mine. About your hair you care. You look beautiful all of the time. Koeks met Shine On. De Radio 1, Sportzomer Jukebox... Heeft u een kind gebaard misschien, terwijl u op tv zag hoe Feyenoord UEFA Cup in 2002 binnensleepte? Of was u er misschien zelf bij toen Ingrid de Bruin goud scoorde op de 100 meter in 2000? Wij willen het graag weten. Uw meest bijzondere sportmoment kunt u achterlaten op de website radio1.nl. Vandaag het sportfragment van Joep Ritsen, judoka en judoleraar uit Tupbergen. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft natuurlijk een gouden judomoment gekozen, namelijk welke? Ja, ik heb het moment gekozen van Mark Huysica, dat hij de Olympische Spelen, de Olympische titel binnenhaalt uh, in Sydney. Ja. En waarom juist dit fragment? Uh, nou, ik vind het een van de mooiste prestaties van een van de Nederlandse judoka's uh, in het internationale judo-circuit. Uh, en um, ja, hij weet uh, met uh, Ipom, uh, dat is op volpunt, uh, weet hij uh, de wereldtop te verslaan. En dat doet hij ook nog eens met verschillende technieken, heel doordacht en uh, ja. ontzettend gedreven. Dus dat, uh, en het was echt... de snelste Ippon ooit, begrijp ik. Ja, klopt. Uh, hij weet met een schouderborg uh, uh, heel snel uh, zeg maar, uh, een van uh, die, uh, die wereldtoppers uh, te verslaan. En uh, ja, een van de snelste Ippons ooit. gemaakt op de probleem spelen. En Mark Huiziga is ook wel een inspiratiebron voor u, hè? U heeft hem ook wel eens ontmoet. Ja, ik heb hem een keer uh, ontmoet toen ik nog uh, ja, heel jong was, uh, zelf een talentvolle judoka. Mm -hmm. Kwam Mark Huizinga een uh, judo kliniek geven? En um, ja, later heb ik hem uh, tijdens uh, um, een judo-clinic. Uh, omdat ik zelf leraar ben. Uh, ook nog eens een keer uitgenodigd. En toen uh, heb ik met hem uh, teruggesproken over dat moment. Uh, dat ik als uh, klein ventje bij hem op de mat heb gestaan. En uh, dat wist uh, Mark Huizinga nog wel. Dus uh, ah. ja, dat vond ik ontzettend mooi. Dat is mooi. We gaan luisteren. Mark Huizinga goud op de Olympische Spelen in 2000. Huizinga die blijft zoeken naar judo en de oplossingen. Probeert. Mooi te blijven. Judo probeert te gaan voor dat volle punt. En probeert op die manier die zegens te halen. Vandaag is hem dat ook goed gelukt. Met vier zegens op Epon inmiddels. En één zege op Koka tegen Kroeteru. Het was meteen de revanche voor het verlies van de finale van het Europees kampioenschap in Vrotslav. Afgelopen mei was dat. Ja, Henk, dan gaat hij niet voor Epon? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mark Huising gaat pakken goud hier in Sydney. Schitterend, schitterend tegen Honig. Honorato, Carlos Honorato zit erbij en kijkt ernaar. Het was de prachtige techniek weer van Mark Huizinga. Waarmee die Braziliaan volledig verrast werd. Mark Huizinga pakt hier goud in Sydney. Schitterend, <laughs> daaruit. Joep Ritsen, dank voor uw mooie sportmoment. Oké, okay, dank u wel. Richard Groenboom, verslaggever van Radio 1, was in Nigeria. Wij zaten over fietsen te praten. En je had een verhaal over brommenrijden in Nigeria na 7 uur s avonds. Ja, nou, dat klopt inderdaad. Ja, ik was daar en uh, ik had een interview met een aantal mensen daar. die op de brommen waren gekomen. En die vertelde van nou, we moeten straks wel weer naar huis, want we moeten zeven uur thuis zijn. Want na zeven uur mag je geen brommer meer rijden in het noordelijk deel van Nigeria. Omdat blijkt dat veel extremisten s'avonds daar met een brommer de straat op gaan en dan vanuit een brommer... Uh, Andere brommers uh, plat schieten? Nou ja, misschien geen brommers, maar wel uh, auto's die daar voorbij komen en aanslagen op die manier plegen. Oké. Okay. is heel bizar. Dan ga ja. je toch met de auto, zou ik zeggen, als je niet meer met de Nou mag ja, maar, maar kunnen ook... Uh, je banden leeg schieten, zeg maar. Dat is gewoon extreem gevaarlijk. Ik zou zeggen helemaal geen verkeer dan, maar goed. Nou ja, zover waren we niet gekomen. Dat gaat ook weer heel erg ver, misschien. Gert Jacobs, de tour begint over twee weken. Morgen over twee weken. Weet je al wie er gaat winnen? Wie denk je dat er gaat winnen? Ja, ik denk wikend dat het een heel gevaarlijk iemand wordt. Maar ik ben niet zo van al die buitenlanders, jongen. Want ik heb je ook wel zien twitteren. Dit weekend, Gezing natuurlijk, hè. Ronde Zwitserland. Ja. Dat hij even een keer goed aan de gaskraan open draait. Maar die was begin van de week nog niet zo goed. Nee, maar goed, maar hij voelt zich heel goed. Dat las ik vanmorgen in de Telegraaf. Dus uh, dat, gaat, dat gaat echt goed komen. Maar dat zegt hij met... altijd. Ja, nee, maar echt, heb er nou maar vertrouwen in, jongen. Ik heb de Ronde van Californië gewonnen, Geesing, Kruiswijk, Mollema. Maar die gaat de uh, Tour niet winnen. Nee, maar dat hoeft ook niet. Laten we eerst maar eens beginnen met ritjes winnen. Hè. Dat hebben we al een jaar niet meer gedaan. En als dan de zwoen erin zit, dan komt dat klassement ook vanzelf. Maar wie voorspel je als winnaar dan? Want er moet wel iemand winnen. <laughs> Ja, dan voorspel ik als winnaar uh, Wiggins. Ja? ja de, die kan ik... heel goed tijdrijden? Ja, joh, en die Evans-man, dat is zo'n oude seikstengel. Zijn uh, zadeltjes dan een millimeter te hoog ja. of een millimeter te ver naar voren. Dan, uh, dan, uh... Is, is Wiggins ook die jongen die verslaafd is geweest aan alcohol? Nou, er zijn er wel meer uh, van die Engelsen hè, die, daar, die daar last van hebben. Nee, maar ik die weet... drinkt geen champagne dat hij heeft gewonnen, want dan is die bang dat die weer slaaf raakt. Of? Ja, maar of is dat denk... een andere? Ben ik in de war? Ja, nee, dat kan wikkers wel goed zijn, ik weet het niet uh, precies. Maar ik denk dat het wel eens goed is. Maar we moeten die Nederlanders ook een keer doen: een flesje wijn opbrengen aan tafel. Dan wordt ze een beetje rozer van ja, dat uh, is veel beter. Maar dat er helemaal niet tegen. Ja, joh, ja zeker jongentje. wel. Nou, weet ik zeker. Dat mag je ja? niet, denk ik, van de ploegbaas. Maar uh, die moet hem een keer uh, een flesje wijn geven aan tafel. Wordt hij een beetje rozig en zijn ze gedachten anders. En dan vliegt hij dus morgens gewoon in. En misschien moeten die Nederlandse keer naar een buitenlandse ploeg, he, om, om het echte leven te leren. Nou, in een buitenlandse ploeg werkt het natuurlijk uh, wel anders. Maar uh, de Rabobank, het is, uh, deze ploeg gaat dit jaar het goed doen. Punt. Daar halen we het bij. Gert Jacobs, dank. Goed dat je er was, Richard Groeneboom, Dank. <laughs> tot, tot dan meteen. Radio 1, Sportzomer en het EK voetbal.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 Dit is Radio 1.